Wou dat ik een beetje meer van wat jou zo benijdenswaardig mooi maakt had voor mij? Met zekerheid. En je kleurt de lucht ineens weer hemelsblauw. Dus doe maar alsof je thuis bent.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 ik sta op wacht en denk aan jou, je schreef me af, Leef mij niet trouw, ik sta op wacht, mijn hart doet fijn, blijf ik beloofd.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 Vervul zo nu en dan, hun liefste wensen. Het spreekwoord zegt wie goed doet goed ontmoet. Dag schat, we komen voor de haastpartie. Nee hoor, we vinden het aardig wel. Kom op, jongens, doorlopen. Opzij, opzij. Dag ze en heren, de ze dan. We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 Y'all Op en breekt zo de derde wereld uit. Ja, Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den helden tot den bril. Hij had geen geld en er was geen helden. Hij hield niet van de krijgsgevel, Ziel. Het leven sloeg zijn tenten op vooral maar in het veld. En zolang lang geen vijand zich liet zien was iedereen een held. De kroeg werd als strategisch punt door het oogkwartier bezet. De officieren brullen: Jan kom speel op je trompet." Ze werden wakker in de gond in de morgen kil en koud, maar je glazen sliep in de armen van de dochter van de schaap. Hij was toch beter in het leven dan de prins Hij marcheerde van de velden tot een briel Hij had geen geld en was geen geld en hij hield niet van het kruis geweld Maar de met was hier wel in hart en ziel De prins sprak op inspectie tot de majoor van de compagnie Ik zag hier alle stukken wel van mijn artillerie Ja zelfs tot kleine in uw kraag en de blonde in uw bed trompet En niemand in Jan Klaassen zag die bij de stadsports uit. zat En liedjes speelde voor de kinderen van de stad Jan Klaassen was trompetter in het leven van de vries Hij was sieren van de helft op de brieer Maar ze zei, "Vaarwel, mijn lief, ik zie je volgend jaar Wanneer de Lente terugkomt, dan zijn wij weer bij elkaar De winter ging, de zon kwam door, pas voorbij Maar het leger is nu teruggekeerd van de motorhuis Die mensen van Jan Klaassen ooit iets teruggevonden heeft Maar alle kinderen kennen hem, hij is niet dood, hij leeft Jan Klaassen was trompetter hij marcheerde van de helden tot de bril. Hij had geen geld, hij was geen helden. Hij hield niet van het krijgsgeveld. yourself Dat jij er ook zal zijn Ik heb zo met je gelachen Maar die avond ging te snel voorbij Ik heb een week hierop gewacht Je zit nog steeds in mijn gedachten Ik denk steeds weer aan jouw lach Ik heb mijn boys lang gebeld En alles over jou verteld we gaan vanavond weer op stap Dan weet ik zeker dat ik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 Radio Hadseflats, een programma van de lokale omroep gehoord. Wow, jij wow, je heen? je handen, je wordt steeds interessanter. Zither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 We stappen in het paradijs Zolang we samen zijn Ben ik de beste versie van mijzelf Ik heb de wijn, je doet de water bij Zolang we samen zijn Ik ken je net, maar het voelt goed Dus ik wil gokken op die motion We kunnen skinny dippen, duiken in de ocean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 Het waard als ik dit niet deel met jou. Ga volledig van de kaart op de strand in Curaçao. Te genieten van de zon en de diepte ook in mijn lom. Alweer right, nu, ik zie een vallende ster en ik wens. Dat je hem morgen nog herkent. Papier. Papier, hier. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Papier, hier. Dank u wel, dank u wel. Si a la mayor bala In de wei staan En die koetjes roepen Boe! En als wij nog heel lang doorgaan Zien we ook een kangeroep Op de straten en de pleintjes Lopen mensen hand in hand Radio vlats een programma van de lokale omroep gehoorde. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door HD Ontwerp, Vlettevaart 19 in Tilburg en het atelier voor al uw vermaak en herstelwerk Krijtenmolenstraat 134 in Udenhout. Ik loop door de stad met mijn hoed in mijn hand Op zoek naar het los op het rambeland Ik vraag niet zoveel, maar een leuke ik heb zin in de dans met een mooie meid De hele week werk, maar nu ga ik los Het is tijd voor het dier, dus ik spring en ik hos De wind is te gek, kan niet blijven staan Iemand uit.